Twee uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad in Libië zegt dat Moutassim Gaddafi is opgepakt. Hij is de vijfde zoon van de verdreven Libische leider... en hield zich volgens de raad schuil in zichten. Hij zou zijn aangehouden toen hij in de stad in een auto probeerde te ontvluchten. Er zaten ook anderen in de auto. Onduidelijk is nog of dat familieleden waren. Volgens de Overgangsraad is Moutassim na zijn arrestatie naar Benghazi gebracht... en wordt hij daar verhoord. Mutassim Gaddafi gold als veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader... en was ook luitenant-kolonel in het leger. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten... met het fotomodel Talita van Zon. Bij een schietpartij in een kapsalon in Californië... zijn zeker zes doden gevallen. Volgens de politie was er één schutter. Hij vluchtte in een auto en werd een kilometer verderop gearresteerd. In zijn auto vonden agenten verschillende wapens... Over het motief van de schutter kan de politie nog niks zeggen. Behalve zes doden vielen in de kapsalon in Californië drie gewonden. Ze zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Polen zijn 19 mensen gearresteerd... die in verband worden gebracht met Anders Breivik. Ze worden verdacht van het bezitten of het maken van explosieven. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft op verzoek van Noorwegen onderzoek gedaan naar mensen die banden hadden met de man die in juli in Oslo en op Utah ja, 77 mensen vermoorden. In een manifest noemde Breivik een Pool en ook had hij in Polen materialen besteld waarvan explosieven kunnen worden gemaakt. De Poolse geheime dienst heeft daarom de afgelopen twee dagen honderden huizen, opslagruimtes en auto's doorzocht. Het weer. Vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. Lokaal kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en breekt de zon door. Het blijft droog met maxima van 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. I wanna tell you about all I see Stars in my eyes, that you would not believe I'm a little funky, wearing out my shoes Don't mean anything Unless I'm dancing with you Tout le monde en table des effets pour les destins. Si je viens de voir, moi j'écoute et parle de moi, si par le mal de toi, si tout vous t'a quelque Quand je danse avec toi die op dit moment in een aantal bioscopen in Nederland te zien is. Het is ook de titel van het liedje dat je zojuist hoorde. En de song die is te vinden op Illegal Stills. Een album uit 1976 dat volgezongen werd door Steven Stills. Goedenacht, je bent welkom bij De Nacht in Anders hier bij De Vara op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 De Nacht in Anders met... Weer een aantal studiosessies. Ik heb voor je opnamen die de afgelopen tijd gemaakt zijn... in Met het Oog op Morgen, toch ochtendprogramma programma van Giel. En, en ik heb voor je De Wereld Draait Door Recordings. Niet allemaal. Je hebt afgelopen zaterdagavond op de televisie... al een aantal optredens kunnen zien van artiesten... die het afgelopen jaar geweest zijn in De Wereld Draait Door... En daar lieten ze het afgelopen jaar een fragmentje zien van iets wat hun beïnvloed heeft. En dat mochten ze afgelopen zaterdag dan helemaal zingen. En aanstaande zaterdag is de tweede aflevering van de Wereld Draait Door Recordings. Maar vandaag krijg je dan, een, uh, vannacht, krijg je dan op de radio een gedeelte van die optredens hier te horen. En verder, natuurlijk, ook aandacht voor het cabaret Uitspijkers met Koppen. Je krijgt over ruim een half uur een voorproefje. En tussen vier en half vijf het leukste Uitspijkers met Koppen van de afgelopen week. Heb je er wel eens van gehoord van de European Border Breakers Awards? Dat is een prijs voor talent die zich verdienstelijk heeft gemaakt buiten de eigen landsgrens. Een van die artiesten dat is Agnes Obol. Agnes Obel, die een prijs heeft gekregen van de Europese Commissie voor Cultuur. Ja, er bestaat inderdaad een Europese Commissaris van Cultuur. Androja Vassiljou. En die heeft de prijs uitgereikt, de European Border Breakers Awards. Aan artiesten die bekend zijn geworden buiten hun eigen landsgrenzen. En Agnes Obel, dat is een van de mensen die de prijs in ontvangst mocht nemen. Agnes Obel, eh, dame, komt uit Denemarken. Andere artiesten die. Eh, de prijs in ontvangst mochten nemen, dat uh, zijn Sela uit België. Uh, Anna Calvi uit het Verenigd Koninkrijk, de Swedish House Mafia. Uit tweede, uiteraard. Dan hebben we nog Ben So uit Frankrijk en uit Nederland, uh, Afrojack. Die hebben dus allemaal uh, die vrije prijs in ontvangst kunnen nemen. Nou, staat het niet bij vermeld uh, of er nog geld mee gemoeid is. <laughs> maar goed, in ieder geval, de eer, dat is sowieso wel iets om uh, daarmee te gaan strijken. Agnes Obel hoorde je, On Powdered Ground... Vorige week woensdagavond op deze zender. Radio 1 in Met het Oog op Morgen. Een heel mooi optreden van Stef Bos. Hier is het nog eens keer: hij zingt het liedje Voltaire. Onherkenbaar zijn de steden, de rivieren en de mensen. Alsof dit land alleen nog is wat werd veroverd op de zee. Lege ruimtes afgebakend door de dijken. Waar het vol is, maar eigenlijk zo leeg Deze tijd gebruikt veel woorden, maar vertelt mij geen verhaal De gedachte loopt verloren, in een taal die zich herhaalt Deze tijd is als een spiegel, waar ik mijzelf niet meer in zie Er is zoveel buitenkant, dat ik de binnenkant niet zie En gebrek aan later draag ik meestal vroeger met me mee. Want door de ogen van Voltaire kun je zien wat ons beweegt. Of in de wolken in de lucht, of in de sterren in de nacht. Lees ik meer dan in het nieuws van elke dag. Want deze tijd gebruikt veel woorden, maar vertelt mij geen verhaal. De gedachten loopt verloren in een taal die zich herhaalt. Deze tijd is als een spiegel waar ik mijzelf niet meer in zie. Er is zoveel buitenkant dat ik de binnenkant niet zie. Er was een tijd van welvaart en verbondenheid. Er was een tijd dat hier wonderen gebeurden. Er was een tijd van dromen en rechtvaardigheid stonden open en nu sluiten we de deuren, sluiten de deuren naar een nieuwe tijd. En een wijze man, die ons leert dat je met niets gelukkig worden kan. En een andere taal, en een nieuw geluid, dat zich opent voor degene die zich sluit.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 Kan de binnenkant niet zien. De kan niet zien. Stef Bos. Stef Bos was hier afgelopen woensdag, vorige week woensdag moet ik zeggen. Klonk in Met het Oog op Morgen. Twee liedjes zong je daar een van de songs heet Voltaire. Je hebt dat juist kunnen horen. Nog eens een keer kunnen horen, als je het vorige week ook gehoord hebt. Dit wordt Ozark Henry. Play Politics. Dit is te vinden op Pull up some dust and sit down. Een werkelijk fantastisch album van uh, Good Old Rye Cooder. Zo'n cd waar je blij van wordt met uh, een heleboel Tex Mex en Mexicaanse invloeden. Mexicaanse invloeden vooral met dat blazersensemble wat je daar tussendoor hebt gehoord. Het lijkt wel of het vals klinkt, maar het klinkt net niet vals. En dat is het spannende ervan. Je hoorde uit dat nieuwe album van Ry El Corridor, de Jesse James. En daarvoor had je Ozak Henry, die afgelopen avond voor een akoestisch concert in Nederland was zich een optreden in Paradiso. En in diezelfde opzet, als je dat nog wil gaan bekijken en een beetje in het zuiden van het land, je kan nog terecht in Capitool Gent, want daar geeft Ozak Henry ook dat akoestische concert voor twee personen en zal hij zijn mooiste liedjes in een sobere versie zingen. Het volgende wat ik je laat horen, dat is Nieuw Talent en dat komt uit Spanje. ...met Zuid-Spaanse traditionele klanken erbij. Dat is te vinden op de debuut-cd van de Spaanse Schone. Sandra Carrasco, dat is de naam van de zangeres. En ze is afkomstig uit de Ouelbaan. Dat is een paardje dat ligt tussen, ja, een beetje grof gemeten... ...tussen de Portugese grens en uh, Gibraltar. Daar in die hoek uh, aan de zee, in ieder geval Welba. Daar komt ze vandaan. En uh, wat ik je liet horen van deze Sanda Carrasco... dat is Solia. Je zal we het uh, nog wel eens vaker horen hier in de nacht. Klinkt anders. En dit komt alweer uit Nederland. Uit Nederland de jaren zestig. Hij is bekend als Der Rudi. Wij kennen hem als Rudy Karel. Geef me nog een laatste biertje.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 And the polka dots And it's partner found And it's partner lost And it's here to pay When the fiddler stops It's closing down to we're lonely We're romantic And sad Release with acid And the Holy Spirit's crying Where's the bee? summer night is fragrant with a mighty expectation of relief so we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chime and I swear it happened just like this a sigh, a cry a hungry kiss the gates of love they buzz and nature can't say much has happened since the Closing time, closing time, closing time, closing time I swear it happened just like right this A sob cry, a hungry kiss From the gates of love they budge and enjoy. Can't say much as happens say Can't say much as happened, say Can't say much as happened, But closing time Beauty, but that doesn't make a fool of me You were in it for your beauty too And I loved you for your body There's a voice that sounds like God to me Declare Declare Declare Our place Life's got wrecked And I just don't care what happens next Looks like freedom, but it feels like death It's something, something in between I guess it's closing time, closing time Closing time, closing time, Yeah, I'm yes, missing since our place got place wrecked got By the winds of change and the weeds we of sex And it looks like freedom, but it feels like death It's something in between, it's something in between. I guess day. It's closing yeah. time As dead as heaven on a saturday night and my very close companion gets me full and gets me laughing she's a hungry but she's wearing something tight and i lift my glass to the awful truth which can't reveal to the ears of you except to say it isn't worth a damn and the whole damn place goes crazy Twice, and it's once for the devil, and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights of closing time. The old damn face goes crazy twice, and it's once for the devil, and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding lights. We waren er drie op een rijtje. Rudy Carroll was daar met de hoogste tijd vervolgens. Uit 1998, de Amerikaanse band uit Minneapolis. Simi Sonic met Closing Time. En Closing Time was ook de titel van een song die gezongen werd door Leonard Cohen. Uit 1992, die opname. En Leonard Cohen, dat brengt bij Frank Boeien. Wellicht heb je hem gezien de afgelopen zaterdagavond in De Wereld. Draait door recordings. Nu nog eens een keer op herhaling hier op de radio. Die... De wereld rijdt door, recording van Frank Boeien met. Suzanne neemt je mee naar de bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij, het hoort het maar niet later. En je weet dat ze gek is, want daarom zit je naast haar en ze geeft je pepermintjes.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 Samen naar de overkant. En je moet haar wel vertrouwen. Want zij houdt al jouw gedachten in haar hand. Hey, Jezus was een visser. Die het water zo vertrouwde. Dat hij zomaar over zee liep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 De helder met een op de lippen en een meeuwen in de lucht Lijken net verdwaalde stippen als Suzanne je lachend aankijkt Je wilt wel met haar meegaan samen naar de overkant en Je moet haar wel vertrouwen want zij houdt al jouw gedachten in haar hand. Frank Boeien met het bekende Susanne van uh, Leonard Cohen. of ik ook van Herman van Veen een beetje, maar het ging vooral om de hommage aan Leonard Cohen. Suzanne, Frank Boeien en hij zong dat in de Wereldrijd doorrecording. Waarvan de opname plaatsvond 4 september jongsleden in de Melkweg in Amsterdam. Maar afgelopen zaterdag was de televisieuitzending van deze opname van Frank Boeien. En Leonard Cohen nog even daarover gesproken. De man is uh, vorige maand 77 jaar geworden, maar nog steeds actief. Er komt uh, binnenkort een hele luxe box uit waar al zijn uh, CD's in zitten. Dat zijn er uh, 17 in totaal, plus nog wat uh, extra dingen erbij. En dat niet alleen dat hij oud materiaal laat uitbrengen, er komt ook zelfs een nieuwe cd van hem uit, van de oude heer Cohen, of Cohn moet je zeggen. Nou, wij zeggen Job Cohen, ik blijf Leonard Cohen zeggen. In ieder geval van Leonard Cohen komt een nieuwe cd uit en die gaat hij maken samen met zijn zoon Adam Cohen, die staat hem bij. Dus heel leuk als vader en zoon samenwerken aan zo'n uh, nieuw project. En dit wordt Southside Johnny met zijn Ashley Jukes. Hij komt naar Nederland toe voor een optreden in Paradiso. 28 oktober dan is het zover. Hier hoor je met I Played the Fool, Southside Johnny. I play the Fool, Southside Johnny en the Ashbury Dukes. En zoals ik al zei, ze komen naar Nederland toe. En het optreden van Southside Johnny and Ashbury Dukes. zal vrijdag 28 oktober plaatsvinden in Paradiso, Amsterdam. Je hoorde van het gezelschap I play the Fool. En wie weet, heb je ze vorig jaar nog kunnen zien? Want toen waren ze een van de headliners op het Bospop Festival in Weert. Southside Johnny dus. Ik neem weer mee na afgelopen zaterdag. Spijkers met koppen ze op de radio. En er was een eerbetoon aan Steve Jobs, de apple guru. Er een speciaal In Memoriam liedje... wat op de radio op dat moment onderbroken werd door verkeersinformatie. Er was een spookrijder. Na afloop van de uitzending heeft het cabaretgezelschap... het liedje nog opnieuw ingezongen. En zo staat het op de website. En zo hoor je het nu ook weer op radio in. In de Nacht klinkt anders. iPhone's connected to my iPod and my, iPods connected to my, iPad and my iPad's connected to my iMac. Steve Jobs is the lord. M and my iMac connected to my iTunes, M and my iTunes connected to my iCloud, M and my iCloud's connected to my iPhoto, Steve Jobs is the Lord. And my Shuffle is connected to my Nano, M and my Nano is connected to my iMail, M and my iMail is connected to my MacBook, Steve Jobs is the Lord. Ik heb mijn iPhone vervangen door de iPhone 2 en mijn iPhone 2 vervangen door de iPhone 3 en mijn iPhone 3 vervangen door de iPhone 4 En nu heb ik de iPhone 5, maar 3, 4. Zit ik nu voor eeuwig met mijn iPhone 5? De kans lijkt me nu ineens heel groot dat ik dus nog altijd hiermee zit te blijven. Van Steve Jobs, die is dood. Komt er nu dus nooit meer de iPhone 6, die net weer een heel klein beetje meer kan. Maar dan toch weer net weer ietsje minder kan dan de iPhone 7. Blijven we nu steken bij de iPad 2, dat, dat kan niet en het is volslagen. Idioot, die heeft niet deze een snellen. USB. Steve, waarom ging je dood? Want de, want, de iPhone 5 die vind ik nu al heel traag. Het scherm van mijn iPad 2 is veel te groot. Ik kan geen foto's maken met mijn iPod. Steve, ik verveel me dood. Waarom heb je mij verlaten? Oh, Steve, je hebt me jaren met je gadgets verwend. En nu je niet meer onder ons bent, raak ik in een ice-olement. <tied> <tied> word straks straks, straks wordt ik, word ik doodgevonden dood in een greppel. Of spring ik voor de trein op station <tied> met pol. Omdat, Omdat ik niet kan leven, apple. Kan leven zonder Apple. Dus Steve, ik zie je snel. En dan hebben we een, een appeltje te schillen in de hel. Dank u wel. De mix van de jaren 40 big bands in combinatie met uh, disco, jaren 70 disco. Dat wel, Door de Dr. Buzzard's original Savannah bands met I'll Play The Fool. Met in de hoofdrol Cory Day, dat was namelijk zangeres. Zodat ik uh, de hoogpunten van het nieuws door Freddy van En tot de tijd nog de Manhattan Transfer. Quanta May, oftewel de Speak Up Mambo. pa pa pa pa